De Russische luchtvaartmaatschappij van het toestel dat vanmorgen neerstortte... voldeed vorig jaar niet aan alle veiligheidsvoorschriften. Dat blijkt uit een inspectie die toen is uitgevoerd. Na die inspectie zijn de problemen opgelost. Bij de crash in de Egyptische sina woestijn vanochtend... zijn alle 224 inzittenden omgekomen. Kort na de vliegram zijn de Russische autoriteiten het kantoor van de luchtvaartmaatschappij binnengevallen... en hebben documenten in beslag genomen. Volgens Egyptische veiligheidsdiensten blijkt uit hun eerste onderzoek... Van het wrak dat de oorzaak van de crash een technisch probleem is. Bulgaarse grenswachten hebben 129 vluchtelingen ontdekt in een koelwagen die vanuit Turkije het land in probeerde te komen. Onder de migranten zijn 58 kinderen. Hoe de vluchtelingen eraan toe zijn is nog niet bekend. De Turkse chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Hij probeerde de vluchtelingen via Bulgarije naar Roemenië te brengen. Bij grote controles ontdekten Bulgaarse grenswachten gisteren ook al 495 vluchtelingen. Die zijn allemaal opgepakt.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 Nou veel succes Het was een dure Levensles Ik was... Yes, yes, yes, yes, yes. Wat een geweldige plaat. Mick Herren, en uh, zijn laatste nieuwe, vorige week uh, heeft u hem uh, kunnen aanhoren. In, uh, in onze uitzending hier bij CFM. En uh, met deze titel: Ik lach zolang ik leef. En ik leef zoals ik lach, of zolang ik lach. Ja, zo is het. En uh, ja, wij gaan gewoon verder met uh, lekkere muziek. En uh, dit nummer is uh, van Mick Hucknall En I did... Uh, nee, ja. Uh, yeah, I, I did the uh, uh, go blind of zoiets. Ja, goedenavond. Uh, welkom bij Tweede Uur bij uh, Entertainment for You ZFM. En uh, we gaan hem draaien. Ja, komt ie. Lekker een beetje sol. That I held to my lips now, baby Reveal the tear that was on my face, yeah. And Plaat, Mick Hucknall en I Ready to Go Blind. Lekker een solnummer. En uh, ja, we hebben iemand aan de telefoon. O, oftewel, een luisteraar aan de telefoon. En dat is uh, Marco. Marco uit Rotterdam, ben je er nog? Ja, ja. Oké, okay, ja, ik hoor je. Uh, uh, jij wilde een uh, plaatje aanvragen? Ja, ja. Dat is mooi. Wat was je aan het doen? Ik was uh, aan het eten. Aan het eten? Nou vooruit, ja. maar wat was je aan het eten? Makkelijk niet. Nou dat is, ik hoop dat het smaakt. Nou ja, het is lekker. Nee, <laughs> <coughs> hey, maar uh, jij wil een plaatje horen van uh, echte vrienden. Ja. Dus die gaan we draaien van uh, Jan Smit en Gerard Joling. Ja. Ik zou zeggen, blijf nog even lekker luisteren. Ja. Het is... en, en dan uh, gaan we nu draaien.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 Ik ben echt een vriend waarmee ik praat Dan Jan Smit en Gerard Joling En echte vrienden Marco uit Rotterdam Die vroeg hem aan En uh, ja, voor mij Nou dankjewel nogmaals En uh, we gaan lekker verder met Jess Klein En hold my hand Welkom van All Time Classics Tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for you Met Fred Heijn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 You made me. Jess Klein is dit. En uh, ja, heerlijke nummers. En, uh, alleen maar goede nummers hier uh, bij CFM. Entertainer for You, goedenavond. Ja, we zitten alweer in de tweede uur van Entertainer for You. En ja, we gaan het volgende plaatje draaien. Dat is gevraagd door Heidi. Heidi, jij wilde een plaatje horen van Elvis Presley? Ik heb genomen Judy. Can you say?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 als je gaat. En daarvoor natuurlijk Elvis Presley en Judy. ZFM Zandvoort, Entertainer for You En alweer de tweede uur. En ja, het eerste half uur van de tweede uur zitten we al haast weer op. Dus we gaan lekker verder met lekkere muziek van Billy Myers en Kiss the Rain. Yeah, man. Zangeres! En dat allemaal hier bij de CFM. En dat allemaal een tweede uur van uh, Entertainer for You. En ja, zullen we nog meer muziek draaien? Doen we. En dat doen we met uh, Hot Chocolate uit 1983. En I'm sorry. Chocolates, I'm Sorry, uit 1983, wat een nummers heeft die man achtergelaten, heerlijke muziek, en dat allemaal bij CFM, goedenavond, en wij gaan, uh, ja wat gaan wij doen, we gaan lekker verder met een plaatje van YouTube en Every Breaking Wave. to answer for En like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. De ramen zijn beslagen, de verwarming staat op zes...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 Als jij vandaag niet bij me bent Allang wilde je weg Maar hiervoor had je nooit een argument Ik wilde jou niet kwijt Vooral niet in een waar Waaraan je overal aan denkt Dat jij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 En wat deed ik verkeerd Je weet ik ben niet hard En suikend van stijl. Met kerst ben ik alleen any he wants stay. Het blijft geweldig. Met kerst ben ik alleen. En ja, waarom ook niet. Het is tenslotte ten bijna kerst. Dus uh, ja, eerst Sinterklaas toch. En dan de kerstman. Maar goed, we hebben hem alvast uh, gehad. Ja, we gaan uh, verder met... Uh, ja, wat gaan we doen met Gary en de Pacemakers. en you never walk alone. When you walk through a storm. Hold your hand. the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet And you never walk alone. En wij gaan lekker verder met uh, Lil Klein en Ronnie Flex. En uh, ja, je kent hem: drank en drugs.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 106,9 in de vrijheid en 104,5 op de kabel hier in Zandvoort. Entertainer for you, ZFM vanuit Zandvoort. En uh, ja, dit was Stromae en Formidabele. Daarvoor hoorde u Leeuw Klein en Ronnie Flex en drank en drugs. En nu gaan we uh, ja, lekker met de gouden oude van Koos Albers en mijn hart huilt om jou. Mijn hart houdt om jou, want je liet mij alleen. Je beloofde me trouw, maar je ging van me heen. Mijn hart houdt om jou, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen? De ring op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 Je beloofde me trouw, maar je ging van mij heen. Mijn hart houd om jou, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen? Eens komt de dag, dat jij bij mij zal zijn.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 Hij je ging van me heen, mijn hart. nou doe me aan, ja, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen, mijn hart? nou doe me aan, ja, want je liet mij alleen. Je belooft, doe me trouw, maar je ging. Mijn hart, houd me aan, want ik ben niet verstandig. Waarom lig je mij zo alleen? Waarom lig je mij zo alleen? Zo, dat was hij dan. Lekkere gouden oude van uh, Koos Alberts En mijn hart huilt om jou. Ja, dat is ook wel weer eens lekker zo om dat te horen. Ja, ik, uh, ik ga dan een beetje afscheid van u nemen. Het is nog een, uh, minuut, of, uh, een minuut of vier. En uh, ja. Dan zit het er weer voorop voor mij. En dan zou ik zeggen uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En dan zeker uh, ja, hoor ik u weer uh, als het goed gaat allemaal. Volgende week weer. Volgende week zaterdag dus. Entertainer for you van 5 tot 7. Met Fred Heij ondergetekende. Ik hoop dat u genoten hebt van de muziek. Ja, we zijn alle kanten gegaan vanavond. Behalve de goeie. <lacht> <laughs> maar goed. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Ik zou zeggen tot volgende week weer. Groetjes. Bye bye. Goed weekend.